Goedemorgen, luisteraars. Nou, goedemorgen, they is het woensdag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 En de planning is dat er donderdag een reportage over op lijn komt. Dus ik even onverwacht wel. Zodat we allemaal kunnen zien en horen wat daar aan de hand is. Dan hebben we een Zandvoortse collega, wil ik zeggen, dorpsgenoten.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 dat lijkt me gezellig en ik zou zeggen: maak er met z'n allen een hele leuke uitzending van. Dolly, bedankt. Joep, en Misschien. voor jou, speciaal. Speciaal. Lang zal die leven, lang zal die leven, uh, lang zal die leven in de Gloria. In de Gloria. In de Gloria. Hij is 20 geworden. 20. Jelme, 20 Gefeliciteerd. En dan al zo actief in het verenigingsleven? Ja, gefeliciteerd. We proberen je nog te bellen. dus... We kregen hem niet te pakken. Oké, gaan we nog een keer Hij ligt nog op één oor. Donnie, bedankt. Doei, doei. En dan hebben we nu weer muziek, denk ik. hè? Ja.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 En ja, je loopt op een, uh, ik denk dat het 30 centimeter afstand is, loop je eigenlijk naast elkaar, maar toch nog dan los van elkaar, omdat hier wordt verbonden door zo'n lint Maar je moet wel heel veel vertrouwen hebben in je partner. <laughs> ja, we... Maar dat is je man, hè, dus dat, dat ja, gaat wel, ja. dat komt ja, wel goed. Ja. Nou ja, dat zou je denken, maar het is meer dat we heel vaak discussies hebben van dus hey, uh. <laughs> je. Nee, ik kan me daar wel iets mee voorstellen maar toch, als je het niet ziet, dan moet je toch echt helemaal vertrouwen op je partner.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 Ja, maar toch zijn we dan wel gezamenlijk uiteindelijk. En uh, we hebben nu een kleine tussenstand. We hebben nu uh, ruim 16.000 euro al uh, opgehaald. Uh, en dat gaat via een uh, donatieplatform, waar je doneet. Maar die links die kan je terugvinden bij ons op de uh, social media. Ik uh, zie en hoor Roy al pijnigen over de manier waarop de zandvoort in jullie daarmee kan helpen. Dus daar, daar, daar komt zeker een vervolg op.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 a lion in winter, and man, I have friends for miles around. Yeah.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 Dan heeft u ja. een lijfverbinding met ons. En dan kunt u het niet alleen uh, horen, maar kunt u ons ook zien. Dat... Oh, geweldig. Nou ja, ja. dat laatste is op ik zich ga... geen verrijking, hoor. Maar goed. Ja, het gaat nu niet doen, maar nee, dan snap weet ik het in ieder geval hoe het ja. gaat. Kerst, mag ik Delefant. wat zeggen? Ja? Ik, ja, ik, ja. ik dacht dat ik Iris aan de telefoon had. Nee, dit is mevrouw Hes. Ik de met dezelfde stem. Ja, dus, uh, echt niet normaal. Ja. Nou, het is de moeder, ja. van. Uh, dus vandaar dat we erop <laughs> uh, opkwamen. <laughs> ja. um,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 Ja. En uh, het eind van iedere recept, dus de recept was altijd eerst de ingrediënten. Dan lees je voor hoe het allemaal moet gebeuren. En dan op het eind kon je altijd zeggen, buon appetito. En dat vond ik zo heerlijk. Een, le een leuke afsluiting. Welk boek ja. heeft u op dit moment onder handen? Ik, uh, op het moment doe ik een uh, leesboek, uh, nee een leerboek, een Engels leerboek voor het VMBO. Okay. De, uh, de tweede klas. Dus kinderen van een jaar of veertien, vijftien.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 Uh, bedankt voor dit gesprek. En wie okay. weet spreken we elkaar in de toekomst nog een keer. Graag gedaan, dank u wel. Okay. Heel erg bedankt. Bedankt, graag. Fly, silly No dreams can possess you.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 bill and the blossoms hung false on the store window trees My dreams were the seagulls fly out of reach out of cry Out of the city and down to the seaside The sun shoulders, the wind in my head, but sandcastles crumble, and hunger is human, and humans are hungry for worlds they can share, my dreams were the seagulls fly, out of reach, out of cry, she go, who dives to the water and catches his silver pipe dinner alone, crying where are the footsteps that danced on these beaches, and hands that cast wishes that sank like a stone. The seagulls fly out of reach, out of ja. ja dit was een uh, siegel met een uh, Song to siegel, de nummer van de vrijwilliger.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 over I'm just a station on your way I know I'm not your lover well I too.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 Ja, dat klopt zeker. Ik heb een Facebookpagina genaamd PlayItLoud at ZFM Zandvoort. Daar kunnen jullie mij op volgen. Daar post ik dus alle updates en nieuwtjes over mijn aankomende programma's. En ook nog wel eens leuke ja, fotootjes en berichtjes wat te maken heeft met muziek uiteraard. En soms ook wel videoclipjes.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 Dus zeven uur s avonds en tien uur s avonds. Uh, voorlopig is het nog een beetje regulier. Omdat we dus natuurlijk nog een beetje te maken hebben met uh, de pandemie. Ja. He, de besmettingscijfers, uh, die, uh, daar zijn ze nogal een beetje angstig in, uh, in Den Haag. Maar we willen wel in februari weer een beetje beginnen. Ook met uh, live sessies uh, hier in de studio. Want dat, dat doen we wel vaker. En uh, we hebben morgen, even uit mijn hoofd, heb ik... Uh,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 Illuster, Illustrator is dat, ja. Okay. Uh, en uh, dat is, uh, dat is een, uh, een vrij stevige metalband. Uh, met, een beetje, met een beetje, hoe noem je dat? Uh, uh, grunten. Uh, dat, uh, dat zit er ook een beetje in. Uh, en ja, er zit ook grunge in. Er zit ook uh, gewoon stevige rock zit erin. Maar dat zijn ook gewoon singer songwriters die je normaal gesproken op een barkrukje in een, uh, een kroeg zou aan kunnen treffen op een, uh, met een akoestische gitaar. Ja, en dat, precies. En dat is uh, wat wij doen. Naam even, uh, even om uh, aan te geven. Want, ja. uh, Jaap was onverwacht... weer in onze studio gekomen. Dat, dat is helemaal niet erg gescheldig ja. uit. Nee. Maar we lopen nu het risico... dat de computer onze uitzending gaat overnemen. <lacht> <lacht> Inderdaad. Ja. Dus we moeten wel gaan afronden... in de ja. zin dat uh, donderdag... Uh, heb jij je uitzending. Ja. Maandag wordt die herhaald. Wordt hij herhaald. En dan heeft maandag Marcel ook nog een... Uh, ja, een zeer lawaierige uitzending. Ik dit keer wel mee... Ja, okay. valt het mee? Het. Nou, dan ga ik luisteren, nee. denk ik. Het is een uh, combinatie tussen hard rock, heavy metal uh, muziek en hij heeft ook okay. een beetje progressive en symfonische metal gemaakt okay. vroeger. Nou, dat is, dat is heel dus, mooi. Het is wel interessant. Er is dus geen grunts in voor, het is gewoon een uh, clean zang. Ja. En hij uh, heb gewoon een hele goede stem. Ja. Nou, luisteren dus. We gaan allemaal luisteren, ja. naar die uh, sowieso naar Jaap ja, natuurlijk, en dan uh, ook op zondag.